Het gaat weer beter met hotels, bungalowparken en campings. Vorig jaar kwamen er veel meer gasten dan het jaar ervoor. Het aantal groeide met 6 procent, meldt het CBS. En dat is de sterkste groei in zes jaar. Er kwamen vooral meer buitenlanders. Vooral in de provincie Zeeland groeide het aantal boekingen... en verder in Noord- en Zuid-Holland. Saudi-Arabië heeft vannacht aanvallen uitgevoerd... op posities van de Houthi-rebellen in Jemen. Onder meer doelen in de hoofdstad Sanaa werden onder vuur genomen. Daarbij vielen tientallen doden en gewonden... De Soedis krijgen steun van negen andere landen, waaronder verschillende golfstaten. De rebellen noemen de aanvallen een oorlogsverklaring. De Yemenitische president Hadi is gisteren gevlucht uit de stad Aden. Het is onduidelijk waar hij nu is. Amerikaanse en andere westerse vliegtuigen hebben aanvallen uitgevoerd op de Irakse stad Tikrit. Meerdere vliegtuigen van de internationale coalitie hebben gisteravond bommen geworpen op doelen van islamitische staat... De gerichte bombardementen moeten IS de genadeklap geven. En het rijverkeer tussen Apeldoorn en Deventer is nog niet hervat. De verwachting is dat de herstelwerkzaamheden tot 12 uur vanmiddag duren. Afgelopen zondagochtend botste een trein tegen een auto. Volgens spoorweer ProRail was de schade uitzonderlijk groot. De spoor moest over 250 meter geheel worden vervangen. Ook moest 350 meter bovenleiding worden vernieuwd. In totaal werken honderden mensen aan de reparatie. Het weer nog op de meeste plaatsen zon, later vanuit het westen regen. Er staat vrij veel wind en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan 10 minuten vertraging op de A9... ook maar richting Amstelveen, bij knooppunt Battenverdorp, 9 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Westpoort en Zeeburg, 8 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. A12, de richting Utrecht bij Bodegraven, 5 kilometer. A13, de richting Rotterdam bij Delft, 4 kilometer. A27, vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos, 5 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht op de A27. Bij Hilversum, 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De NL, vanuit Leiden naar Bodegraven...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 We zijn weer terug en nog steeds in Hotel Hoogland uh, waar uh, het zeer gezellig is. En, uh... <laughs> Uh, Twee uur gaan wij het hebben over de herten. Ja of nee, afschieten, verstoppen, burgerwachten enzovoorts. En daarna gaan we het hebben over café Koper, die ja. verkocht is. Ja. In, inmiddels wordt het steeds mooier in Zandvoort, gelukkig. Tuurlijk, ja, de zon, tuurlijk, tuurlijk. Door. Top. Dit is de stem van de burgemeester, meneer Meijer. Hartelijk ja. welkom. Uh, Bram Lieren zit uh, naast hem. Goedemorgen. Goedemorgen. En al doet, zie ik hier. U bent, ja. uh, u bent vandaag vrijwilliger, zoals heel veel mensen in... Uh, in Nederland, ja. wat bent u aan het doen? Oh, kijk eens.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 uh, dus uh, ik heb het zweet op mijn rug staan uh, om hier in de tijd te komen. <laughs> ja, door die zandbak hier. <laughs> ja. Maar het is fijn dat u uh, het heeft onderbroken om uh, bij ons over de herten te praten. Uh, Bram, doet de Partij voor dieren wat aan NL doet? Weet ik niet. Ik eerlijk gezegd uh, niet. Ik uh, ben de herstellende van een campagne, maar voor Zandvoort. Herstellende effecten. van een campagne? Ja. De dat, dat, dat kan uitstekend <lacht> tijdens zo'n ding. Ik, ik kom helemaal tot rust als ik is, daar gewoon aan het klussen ben. Het is ontspannen. En met mensen, ja. dat, dat kan ik u echt ja. adviseren. Nee, maar wij, dat ben ik heel serieus. Het <lacht> is heel rustgevend. Ja, wij, uh, ik, ik zeg niet dat wij nooit aan uh, vrijwilligerswerk te, doen. Integendeel, uh, we hebben natuurlijk als Partij voor de Dieren een uh, eigen natuurgebied gekocht: de oh ja. uh,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 aan de Partij voor de Dieren om natuur te kunnen kopen. En we hebben 10 hectare natuur... in Overijssel kunnen aankopen. Ja, dat, en dat beheren mooi. we nu ja. zelf. Ja, dat dus is ook vij, vij vij vij daar vij vij ja, ja. om ja. Daar, ja. de boel op netjes te houden. En we hebben daar fantastische dingen kunnen doen. Er was een vennetje... dat bijna dichtgegroeid was. Dat hebben we opengemaakt. Waardoor het echt een, een, een, een stukje plek natuur. voor... een plek voor amfibieën. En uh, en Zijn blijft. er ook herten? Er zijn reën. Oh. Er zijn geen okay. damherten in die omgeving. Maar we zien wel dat de, de reën... Um, uh, graag in onze post uh, oh, zich is... terugtrekken. Dus, dus we zien ze een, regelmatig daar. Dat is ja. een heel mooi bruggetje, want Reën... Nou, we gaan een pendeldienst opzetten, begrijp <laughs> je. Ja, maar nee, want uh, er is namelijk nee, er een is verschil tussen anders. Herten ja, nee. en Reën. Ja. En Reën zien wij niet in het dorp. Nee, nee. En, Dat zijn er ook uh, maar heel weinig nog Ik van. vond het wel grappig dat het over begon. Want uh, uh, anderhalf week geleden deed ik mijn uh, voordeur op slot... in de Pakvalstraat midden het centrum. En ik kijk altijd nog even door het raampje. En ik kijk tegen zo'n groot gewei aan.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 Maar dat geldt voor alle jaargezinnen. Dat geldt man, voor elke jaren. Dus nee, nee, nee, nee, oh, oh, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nu gaan we appels en peren vergelijken. En dan protesteer ik. U mag ook uitpraten. Maar ik wil wel even de zin aan het maken. We hebben wel in uh, een BOA. Dat is een buitengewoon opsporingsambtenaar. Antra, ja. die, die, in uh, in uh, Limburg hebben we gezien. Uh, waarbij de uh, uh, zwijntjes. Die, waren die stonden op het punt om te verdrinken in het kanaal. Die zijn er door brandweer gered. Ja. Politie stond erbij. En deze. Zijn toen op, alle. Ja. Die zijn.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 Veiligheidsrisico niet zo. En ik heb de burgemeester niet echt met feiten horen uh, komen afgelopen donderdag over wat er dan precies het veiligheidsrisico was. Hij heeft het al snel over veiligheidsbeleving. Da daar schakelde die al halverwege hmm. de avond uh, naartoe. Maar een belangrijker punt vind ik eigenlijk de effectiviteit van de maatregel. B ik wil even geen... terug over de ja. effectiviteit, want een aantal, uh, uh, inmiddels alweer jaren geleden, en het is angstig stil daarom, uh, uh, hebben wij eens keer gesproken over uh, het beheer in, in de waddenlijn daar zelf. Ja, en is dit een expansie van wat er daar niet ja, gebeurt. Dat is het nou, probleem. Anders ja, dat komen ze is dan dan de, de niet. bron. Maar het u eens. Nou, uh, toen hebben we het er ook over gehad. Ja. En uh, toen uh, was je tegen beheer van... Uh,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 dat moet nou. gebeuren. Voor Zandvoort...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 Dat gaat niet om het afschieten van één of twee dieren... om het gedrag te veranderen. Dan hebben we het over het gebied... bij de Bloemendaalse, bij, ja, bij weg. Uh, net voorbij, buiten het leefgebied. Want daar ja. geldt een ontheffing. Binnen het mm -hmm. leefgebied is geen mm -hmm. ontheffing. Uh, en daar zijn nagenoeg alle damherten afgeschoten. Dus ja, het gedrag van de overige dieren... bijsturen, dat is daar helemaal... Genoeg. Omdat ze te veel waren? Uh, omdat ze het niet wilden hebben... Uh, buiten het leefgebied. En, en in Zuid-Holland zijn er honderden afgeschoten. Ook met hetzelfde doel... Van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 En het is niet zo dat er dan opeens ergens wordt geschoten. Kom op. Ja, maar dat beleeft me uh, dat, dan dat, ook. Ja, men ja, denkt dat ja, ja. er in... Maar die, is die beleving je de moet de eruit ja. Ja. Even, nee. dan, ja, je eruit halen. Uh, laat ik, ik beginnen met de burgemeester even één compliment geven. Want ik vind die toezegging die hij gedaan heeft... omdat hij uh, de vraag niet kon beantwoorden... en ook duidelijk gemaakt heeft... ik ga niet over tot uh, afschot mm. uitvoeren mm -hmm. van dit beleid... tot we die vraag bevredigend hebben beantwoord. En ik vind dat een hele juiste beslissing van ik de burgemeester. Ik bevredigend, ik zeg tot we de vraag hebben beantwoord...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 En dat is niet de correcte manier om daarmee te antwoorden. Ik bestrijd de effectiviteit van de maatregel. Uh, en ik hoor geen argument van de burgemeester om die wel zou werken. Anders dan, ja maar, er zijn twee mensen in die zeggen dat het werkt. En die zullen het... Nou, maar ook ik wil hem, is... hem ook de veiligheid opstellen. Ja. En die hoor ik bij jou en, nog niet. Uh, nee, ik heb, de, de, die begrijp ik niet. Ik heb niet ik, nou, het gaat, het om gaat om, om veiligheid. Om veiligheid. Van de burgemeester de de de de de de de de zegt, het gaat om de veiligheid als er hier in instantie wordt gebeurd. Nee, maar dit, dat staat helemaal dat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 Maar nu gaat u op een glijdend vlak. Nee. Ik vind namelijk, zolang wij accepteren dat dat erbij hoort, blijft het ook zo, ik vind het echt onfatsoenlijk als mensen dat doen. Ja. Ik vind het ook over u, meneer Van Lieren. Dat is heel fijn. En, en, en dat, ik vind ook, als, als het over u gebeurt, ik ondersteun u gelijk in de aangifte of wat dan ook. Ik, maar, maar ik, ik mag een dikkere ik, huid hebben. Maar, maar zolang geen, we dat normaal gaan blijven praten, gaat echt Kijk, het fatsoen op, weg. Meneer Van Lieren. Bedreigingen, heel helder, zijn onacceptabel. Ja. En ik vind, iedereen moet daar uh, aangifte over. Ja. Oké, okay. maar. Ja. Afbeeldingen waarin je, je weg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 dat iemand de overtuiging heeft dat deze burgemeester zelf van plan is om die jacht te pakken en om herten te, te gaan. Nee, nee, nee. Kijk, kijk. Nee, nee. Dat, dat is helder. Dat is daar. Fijn dat we het daar ook over eens zijn. Ja. En zo'n poster die is uh, volgens mij van een bekende film. Uh, waar u het op heeft, dat vind ik wel humor trouwens, want daar zit ja, een fijn knipoog in. Dat is, dat is dat ben ik, daar zijn we het over eens. Maar we hadden we begonnen je je over twee handen, punten, en, en daar zijn we het ook over eens. <laughs> dat kan echt niet. Dat is ja, onfatsoenlijk, nee, vind ik. Nu, uh, basis, ik nu lees ik vanmorgen in de krant, en dat is uh, van de week al geopperd door uh, D66, en toevallig zit de voorzitter daar, uh, een burger wacht tegen uh, uh, herten.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 We ja, moeten maar wij dat weer nou, vertalen. Het wordt uh, ja, heel spannend nu. Ja, we gaan even trommelen. Ik hoor wel eens op de radio een spannende ja, tune. Kijk, kijk okay. dit gaat veel effectiever oh, zijn oh, is dan... Ja, het, is het. het. Ja. Ik zal heel ja. even en, kort uh, <laughs> verklaren wat ik zie. Ik zie een blauw bord met een, uh, een klein poppetje, groot poppetje. En die zijn aan het voetballen. Daarnaast staat een hert. Daarboven een huis, een auto en een vlinder. Dit is van het, ja. uh, het bekende bord van dit is een woonerf. Oké. Okay. Het kan ook een hert. En het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 Graag ja, gedaan. Sandsvoorts volkslied uitgevoerd door het gemengd Sandsvoorts Koperensemble. En wel de Caribische uitvoering. Aangeschoven <laughs> is Fred Paap en die zong ook stevig mee. Fred, ja. Je ja, hoorde jezelf? Hey, ik hoorde mezelf. Dit was een. Uh...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 er staat in dat jullie al 40 jaar daarmee bezig bent. Dat kan Maike niet zijn, maar jij wel. 44 jaar. 44 jaar? 40 jaar. Ja. ja. Hoe, uh, hoe ben jij daarin gerold eigenlijk in kopen? Ja, hoe ben je erin gerold? Ja, zoals altijd. Je, je struikelt en dan blijf je hangen. Ja. Ja, aan het prikkeldraad of zo. Maar. <laughs> ja, is aan de toog. En dit keer was het. Uh, nou ja, ik was. Uh, een beetje uh, aan het varen. En op een gegeven moment kwam ik een meisje tegen natuurlijk. En uh, daar bleef je dus ook aan hangen. En je bleef overal aan en, uh, hangen. Straks. Ja goed, en we trouwden, toen hadden we samen een knaak. En die was ja. niet van mij. Hmm. <laughs> dus het ging helemaal goed. Uh, en dat was in 1970. en in. Uh, in uh,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 ja, dat was natuurlijk, je kan geen zeven dagen in de week toezicht houden met twee dus dat ging dus niet. Dus, nou. Oké, okay, ik zou ze helpen, dat september, dit seizoen door. Maar dat was september, toen was Cor wel hersteld, maar nog niet van die Hij zei: wil je blijven.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 ja, want uh, jullie staan ook heel hoog in die uh, top 100, hè? Café Top 100. Uh, nou, zo of is het uit... 62, nummer 62? Uh, ik weet het niet. We ja. hebben op verschillende plekken gestaan in ja. die top 100. Ja. We hebben de top 100 van de terrassen gestaan. De top 100 van de cafés nu vijf jaar achter elkaar. We hebben zijn leerbedrijf voor het jaar geweest. Dus ja. Kijk, als je praat over... Uh, heb je wat gedaan en ben je ervoor beloond? Ja. De koningin heeft me een lintje gegeven. En uh, nee. ja, dat was de koningin nog niet de koning. Nee. En uh, mijn, mijn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 Ja, maar jij bent toch ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse nederlands geweest? Uh, ja. Oh, dat is ook zo'n mooi verhaal. Ja. Willem droog erop, die is voorzitter. Je kent hem wel van de Oasebar en Boekhaneerste. Ja, Willem is voorzitter. En ik uh, ben net lid van Grote Bek natuurlijk. En, uh, Goh. Nou ja. Ja. En uh, oh. <laughs> wat, gebeurt, wat gebeurt er? En Willem zegt, uh, Fred, je, uh, we maken wel vicevoorzitter. Ik zeg nou wat jij wil. En uh, hij komt een week na die vergadering, komt hij naar me toe. Hij zegt, Fred, het gaat met mijn bedrijf niet helemaal goed. Ik zit wat in de problemen. Uh, hier heb je de stukken van de Kamer verkopen.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 Binnen een week, nadat ik me aangemeld had als lid... was ik van vicevoorzitter voorzitter. <laughs> voorzitter. <laughs> Promotie. Ja, dat, is, ja, dat ging snel. <coughs> dat ging heel snel. Ja, en, en dat ging, dus dat ging allemaal zo door. Nou ja, dat zijn verhalen over... Dat, uh, ik kan er een boek over schrijven. Nou, we hebben nou ja, bijvoorbeeld Michel die, Demmers. U ook ja, niet omgekend. Ja, ja. Michel die was dus ook lid. En ik denk, ja, al die uit zo'n albert trost was, was dat in de albert trost -tijd? Ja, de albert ja. trost Dus Michel die was ook lid. Ik zei, kun jij niet voor mij naar de Kamer verkopen dat is goed. We benoemen Michel als lid van de Kamer Verkoopvolg. In de eerste, de beste vergadering gaat hij, de toenmalige voorzitter, André Testa, gaat hij vertellen hoe hij die vergadering moet leiden. Nou ja, dat soort verhalen, joh. die leuk. zijn er bij honderden, ja, honderden. Ja, ja. Allemaal met z'n antwoord, zoveel mogelijk. Nou, je gaat nu uh, in rusten en als ik je zo uh, even twee anekdotes hoor vertellen, dan kun je inderdaad al een boek gaan schrijven. Gaan we niet doen. Nou, oh, jammer nou. <laughs> <laughs> Want als... ik wilde net nog vragen: uh, uh, er, er gebeurt daar van alles, hè? een van de hoogtepunten. Het is uh, Koningsdag tegenwoordig. Ja. En dat was, uh, vroeger was het koningendag. Eigenlijk uh, is het feest in Zandvoort bij jullie ontstaan. Uh, ja, en, en nu, nu zie je hele Haldestraat ook uh, meedoen. Maar... Dat weet ik. Maar de kijk, wat we wel... Die tafel van verdienst in die andere dingen... Die zijn niet uit de lucht komen van, Want we hebben er ook heel veel voor gedaan. Hoe bescheidenheid zie je het de mensen. Maar ik ben... Uh, ik lijk het misschien op een zo. mens. Maar, <laughs> maar het is... Het is ik, jazz is het verhaaltje van, uh, uh, van, van Duistergas. Ja. Maar het uh, Midsomer Nacht Het uh, Race Festival. Al die andere ja. feesten, De Tropicana enzo. Uh, die zijn ontstaan. Doordat we dus vonden dat er iets moest gebeuren. Niet alleen ik. He, maar, vonden, maar als voorzitter moet je er in die kaart trekken. Ja. Dus je gaat bij die mensen langs.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 alle bedrijven op de route langs gegaan. We hebben ze gevraagd, kan, komt er bilje van? Komt er bilje van? Nee. We hebben gezegd, ruim een uur voor die tijd... ruimen we gewoon de terrassen op. Ja. Mm -hmm. Doen we zelf. Dat mm -hmm. hoeft niemand ons te zeggen. Mm -hmm. Dus ik ben naar uh, Roop van der Gaan Ik zo op, dat kan ik niet maken. Dus ik moet doorgaan. Want de horeca op de route sluiten winkels. We gaan goed dicht. In een uur ja nou, toen kon hij er niet meer onderuit. Nee. En toen moest hij wel. Ja. Ja, maar ja. Ik, dat zijn van die ja. dingen dus. Maar ik zeg ik heb niet gedaan. Nee, dat kwam Belief van ook vandaan. Ik kreeg wel de palmares ervoor. Maar die waren eigenlijk niet van mij. Ja, wat je ja. zegt is eigenlijk. Ja. Uh, dat, dat door de, de verbinding uh, met een aantal, aantal kroegbazen. Dit ja. soort dingen gewoon lekker tot stand komen. Ja. Ja. Ja. En, het komt tot stand. Want ja. Ja. Uh, uh, het is altijd eentje die voorop loopt. Maar ja. het zijn de, je doet het met elkaar. is de groep. Want je ja. kan het niet ja. alleen ja. doen. Ja. Nee. Nee. Nee. Nou nou en het, het nu is een groot succes. Floris, die maakte al. Afstudie scriptie een scriptie over de toekomst van Zandvoort. Die heeft Horeca Zandvoort gefinancierd. Ja. Mede gefinancierd. En toen moest er een paar jaar later weer wat gebeuren. Toen heeft hij een vervolg erop gemaakt in opdracht van Horeca Zandvoort. Ja. Omdat ik Floris goed ken was en makkelijk praten. Ja. Maar dat was besloten met elkaar, dat gaan we doen. Ja. Dat, is een, uh, dat is een beetje zandvoort. Uh, ons kunt ons, dus je ja. kan makkelijk naar iemand toe ja, lopen. Dan zingen, dan dan ja, ja. Maar ik wil even naar het café, want ja. daar zou het ook nog een beetje over wie wil niet? <laughs> Wie wil dat niet? Ja, jij neemt het echt letterlijk, ik wil naar het café Er zijn natuurlijk een heleboel dingen gebeurd in, uh, in Café Koper. Ook, uh, je hebt het nu heel breed getrokken, maar ook een aantal zaken die echt in het café uh, gebeurden. En heb ik bijvoorbeeld over, en dat staat nog altijd bij, het boerenkooleten. Uh, de autorally en, ja. en dat soort dingen. Het, ja. het boerenkooleten was. Vertel dat zelf maar. maar het... ja, kijk, we hebben een hele tijd uh, een voor het spel uh, gespeeld. Dat heet Maxen. Ja, dat gaat met dobbelstenen. Ik ja. zal de spelregels nu niet uitleggen. Want daar heb je waarschijnlijk nee. geen tijd voor. Maar eh, aan het eind van dit jaar eh, speelden we dus voor de lul van het jaar. En, ja, dat is ja, zo. En die wie, hangt er ook Wie, wie, wie, dan, wie dan verloor, eh, ja. die moest een rondje geven voor het hele verhaal. En, eh, want daar was het natuurlijk om begonnen, eh, om te zorgen dat hij omzet maakte. En die was de lul van het jaar. Maar ja, eh, dan kom je natuurlijk eh, helemaal eh, pootje over naar huis. Dat was ook niet de bedoeling. <lacht> dus toen hebben we gezegd: wat gaan we doen? Als we daarmee klaar zijn, dan zorgen we dat er wat te eten is. Dat het een beetje dempt. en dat je ja. dus netjes over straat naar huis ja. kan. En de volgende Vulling. dag. Dat hebben, we, dat hebben we een dag naar voren gehaald. Omdat je, als je dat naar voren had. <laughs> je dus nog een beetje kon bijkomen. om oude je stad te vieren. <laughs> ja, en dat, maar ja, dan hadden we een oude kastelein. Dik Huis, een wereldberoemd accordionist. die een vogelzanger en een eh, kroegen gehad heeft. Ja. Nou, die, die zat bij ons op een kruk te spelen. En nou, dat was feest. Op een gegeven moment in een kroegje met, met, met 30 zitplaatsen. hadden we 66 rijders. Twee zittingen zelfs. Ja, dat waren. Dat zijn leuke dat zijn spontaan dingen. Spontaan gedoeide feesten. Ik kijk bijvoorbeeld naar waarvan iedereen zegt dat ze de beste van de omgeving zijn. En ik hoor dat graag natuurlijk. In mijn tapavenden. Nou, nou, die zijn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 Iedereen, ja, als dat weer komt, dan is het dan je... ja, dit is een Dit is een mooie brug, want ja. uh, dat wil ik wel uh, vragen, maar je kopt hem zelf al in. Uh, de, de standaard items die uh, bij koper in, ingeschoten zijn, zoals de asperges, uh, de, de mosselen, mossele, ja. uh, Je bent nu in een soort van rustig, maar dat zijn... Ja. Ik proef dat je dat gaat doen. Uh, laat ik het anders zeggen. Uh, ik heb hand- en spandiensten toegezegd dit jaar. En voor volgend jaar zie ik zie wel weer. Uh, en als ze daar gebruik van willen maken, zijn ze van harte welkom. En willen ze het niet, ook goed. dan is het wel prima. Ja. Hey, okay. um, ja. Gezien Leuk. de tijd, want ik word door de regisseur alweer de soort van op mijn vingers getikt. <laughs> de nieuwe jongen die erin gaan, uh, uh, uh, heb jij? Jef Groot en Erika ja, erbij. Ja, ja. ja. um, Erika ken je van het strand en van Nuf. Uh, ja. En daarna uh, van, van ah, het moederschap en nu weer uh, bereid om weer wat te gaan doen. Maar maar jef van de aannemerij ja. en, uh, en ook uiteraard uh, van uh, Café Nuf en uh, zijn broertje Steef van uh, Nuf uh, de studio in Haarlem en uh, Stantin van Robin. En die, uh, uh, die wil het op dezelfde voeten uh, voortgaan?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 zouden laten liegen, nee. omdat ze tegen mij gezegd hebben, we gaan op dezelfde vervoeren. Ja. Dat is toch dat is nee. ook niet reëel. Dus nee. eh, ze, nee. ze zullen in de loop der tijd eh, hun stempel gaan. daarop gaan drukken. Ja. Nou, eh, en dat, dat, moet dat moet ook. Je moet ook een goed. beetje je eigen ideeën kwijt. Ja, uh, ja natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar die ruimte, die... Nou ja, ja, goed. Ja. Zo, zo zou ik anders willen. Uh, wat je verkoopt ben je kwijt. En dat, uh, wat je hebt, kun je tellen. We hebben nog maar drie minuten, maar, ik, ik moet maar één, één vraag moet ik stellen. Ja, ik had er ook nog één. Ga jij je huiskamer missen?